Hij wees erop dat berekeningen van het Centraal Planbureau laten zien dat de koopkracht grofweg langs de lijn loopt van plus een half procent voor lagere inkomens naar min vier procent voor hoge inkomens. Uitschieters op individueel niveau zijn volgens Rutte nooit helemaal uit te sluiten. Hij herhaalde dat bij de uitvoering van de zorgmaatregel goed zal worden gekeken naar extreme effecten. De bewindslieden van het kabinet Rutte II hebben zich vanavond op tv en radio voorgesteld. Daarbij werd al één wijziging van het regeerakkoord bekendgemaakt. In dat akkoord stond dat de buitenlandtaken van de inlichtingendienst AIVD worden geschrapt. Maar volgens minister Plasterk van Binnenlandse Zaken gaat dat niet door. Schrappen zou betekenen dat de uitwisseling van informatie met buitenlandse inlichtingendiensten in gevaar komt.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 Het steunprogramma voor Spaanse banken gaat waarschijnlijk maar de helft van de toegezegde 100 miljard kosten. Dat heeft directeur Klaus Reekling van het Europese noodfonds ESM gezegd. In juni klopte Spanje bij Europa aan voor noodsteun aan Spaanse banken... door de ingestorte vastgoedmarkt, leiden die grote verliezen... en hebben ze extra kapitaal nodig. De EU zegt er toen 100 miljard euro toe, maar eerder bleek al uit een stresstest... dat de Spaanse banken maximaal 60 miljard nodig hebben. Dat blijkt nu dus 50 miljard te zijn. De getallen vallen lager uit, onder meer doordat sommige banken... zelf op de markt geld kunnen ophalen. Morgen is in de Verenigde Staten een record aantal vrouwen kandidaat voor het Huis van Afgevaardigden en de Senaat. Tegelijk met de presidentsverkiezingen wordt ook gestemd voor andere openbare functies, van gouverneur tot sheriff en brandweercommandant. En voor het Huis van Afgevaardigden, dat is de Tweede Kamer, doet een record aantal van 166 vrouwen mee en voor de Senaat 18. De orkaan Sandy heeft geleid tot een golf aan foto's op internet. Op de populaire fotodienst Instagram werd een recordaantal van 800.000 foto's gepubliceerd. Ter vergelijking gedurende de Super Bowl in februari werden nog geen 100.000 foto's geüpload. Ook Twitter had veel verkeerd te verwerken toen de storm over de oostkust van de VS raasde. Meer dan 20 miljoen tweets hadden te maken met de orkaan.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 Op elk Rabobank-kantoor kunnen ze u daar meer over vertellen. Of dat nou in Gorkom of Rotterdam is, of in Hongkong of Shanghai. Een wereldspeler die zichzelf blijft. Dat is het idee. Rabobank. Een bank met ideeën. Zakelijk Nederland moet meer ruimte krijgen om efficiënter en succesvoller te ondernemen.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 en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 4 graden. Binnen zit Eva Jinek. Het was de allereerste keer dat de beëdiging van de nieuwe ministers... werd uitgezonden op televisie. Echt gelikt ging dat nog niet. En uiteindelijk moest koningin Beatrix het twee keer doen. Een gebeurtenis doordrenkt van symboliek, als je het mij vraagt. De vraag is alleen, is een dubbele beëdiging een voorbode van een stevige vier jaar in het zadel of een veel omineuzer teken aan de wand. Dames en heren, goedenavond en welkom bij Met het Oog op Morgen... op deze maandagavond. Een bijzondere maandag, want het kersvers kabinet Rutte 2 is een feit. En daarom is het oog vanavond neergestreek in Hartje Den Haag om onze bijzondere Haagse gasten te kunnen ontvangen. Namelijk Fred Teven, Sander Dekker, Wilma Mansveld, Koverdaas, Martin van Rijn, Jetta Kleinsma en Frans Wekers. Inderdaad, alle zeven staatssecretarissen zijn aangeschoven hier... midden op de redactievloer van de NOS. Dames en heren, goedenavond, welkom. Goedenavond, gezelligheid, wat een drukte. Jullie zongen ook net allemaal mee met de begintune. Allemaal oogluisteraars, hoop ik. Ja, nou, nou. Ja. <laughs> er wordt instemmend geknikt. Um, Wilma Mansveld, ik begin even bij u. Uh, infrastructuur en milieu. U bent een echte nieuwkomer in Den Haag. Waar heeft u zich vandaag het meest over verbaasd? Ik heb me vandaag eigenlijk nergens over verbaasd. Ach. Ik ben wel heel blij verrast. <laughs> ja, je valt niet zozeer meer in een verbazing als er heel veel nieuws om je heen is. Het verrast je meer. En wat mij vooral verrast heeft, is de enorme warmte en openheid waarmee ik op het departement werd ontvangen. Mensen die al zo duidelijk lieten blijken van... wij zijn er voor jou en um, zet de koers uit. Was het anders dan u had verwacht? Had u gedacht dat het meer moeite zou kosten om mensen voor u te winnen? Nou, Je komt een heleboel mensen tegen die je niet kent op zo'n dag. En uh, dan valt je de warmte op in de openheid waarmee ze je, je tegemoet treden. En dat vond ik heel prettig. Dat kan ik me voorstellen. Sander Dekker, staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. U bent de jongste van het stel. U heeft al vroeg carrière gemaakt. U bent nu 37... Hoe oud bent u als u premier wordt van Nederland? Pfft. Dat, nou, dat is een historische vraag. Ja, dat is helemaal niet aan. U overvalt mij daar echt mee. Ik, dat uh, was de bedoeling. <lacht> ja, dat heb ik door. Um, ik ga nu eerst gewoon even doen waar ik nu mee bezig uh, ben. En ik hoop dat we als kabinet de komende vijf jaar uh, mooie dingen gaan doen. Mm -hmm. uh, dat is het soort antwoord wat een echte ja, premier precies. ook zal geven. Ja, ja, dus dat ja. is al uitstekend. Maar uh, laat ik het zo zeggen, rijk de ambitie tot in de hemel... Uw nou, ambitie? Je, je gaat, laat ik dit zeggen... Uh, ik ben niet uh, toegetreden tot dit kabinet uh, voor het aanzien of de positie... maar om wat te doen aan het onderwijs in uh, Nederland. En uh, onderwijs ligt mij enorm aan het hart. Ik heb dat vier jaar mogen doen als wethouder in, uh, in deze stad. En ik ben blij dat er in het regeerakkoord ook echt mogelijkheden zijn... om nu wat uh, te doen aan de kwaliteit van onderwijs... in een tijd dat het toch financieel erg moeilijk is. Mm -hmm. Nu gaat die uitdaging aan. Ja. Jette Kleinsma, Sociale Zaken en Werkgelegenheid. U stond als uh, nummer twee op de verkiezingslijst. Was het niet logisch geweest als u minister was geworden? Ja, wat grappig. Dat zeggen dus heel veel mensen tegen ja. me. En dan zeg ik stevast. Ja. Het was ook logisch geweest dat ik in de Tweede Kamer was blijven zitten. Want dat had ik ook prachtig gevonden. Uh, en ja, nou ja, ik heb nou eenmaal iets met, um, ja, met, met, met mensen. Daar uh, kan ik ook niks aan doen. En dan zit je eigenlijk... Uh, logische wijs bij of zorg of sociale zaken. En ik vind het prachtig dat ik met Lodewijk op sociale zaken kan zitten. Dus uh, u hoort mij helemaal niet klagen. Ja. En ik mocht terug naar mijn eigen oude clubpie... En die heb ik dus... Ja, dat is zo leuk. Dus die heb ik vandaag weer echt in de armen gesloten en zei mij. Uh, en dat was gewoon weer een heel warm welkom. Vertrouwd. Ja, want nou ja, mijn oude zit er, mijn chauffeur, mijn kamerbewaarder, Robbie. En uh, uh, ja, het is helemaal gezellig. Terug bij de familie. Ja. Um, Fred Teven, veiligheid en justitie. Dat geldt misschien ook wel voor u in zekere zin. Dat u uh, misschien minister had kunnen worden als de heer opsteld had gezegd... Nou, ik ben op leeftijd. Ik vind het wel prima om op te stappen en voor u plaats te maken. Ik ben minister geworden. Als ik in het buitenland ben, dat ik de grens over ga, dan mag ik bij minister me ik al, samen met collega Koverdaas Co in die zin... Ja, dat is toch net een tikje etsera wat je hier aan tafel ja, hebt. Koverdaas he? ook... en ik samen minister boven noemen in het buitenland. Dat is uh, sinds vandaag geregeld, heb ik begrepen. Nou, donderdag, ik hoorde een donderdagavond, toen bij de formateur. Dat was, was een grote verrassing voor mij, want tot nu toe... Ja, was ik nog ook, ook, ook in het buitenland staatssecretaris. Nou, het eerste wat Ivo opstelde tegen mij, zei... Als je terug bent op Schiphol, moet je meteen weer zeggen dat je staatssecretaris bent. Ik zeg, nou, ja, dus dat ga ik ook gewoon doen. Maar ik blijf hem nog een tijdje helpen ja. Ja, maar... ja. Uh, los van hoe heerlijk het is om in het buitenland als minister te worden aangesproken. Um, had u daar rekening mee gehouden dat die plaats zou maken voor u? Nee, had, had, u daar had ik gehoord? geen rekening mee gehouden, want ik wist wat zijn ambities waren... En ik wist dat hij altijd zei van, ik ben net begonnen... en dat hij er gewoon zin in had om nog vier jaar door te gaan. Dus ik, eh, ik had er geen rekening mee. Houdt de rest van de wereld wel geloof ik, maar ik niet. Nee, nou lekker veel naar het buitenland gaan. Nou, we, we, we praten <laughs> nog wel eens met elkaar. We gaan wel samen naar een voetbalwedstrijd. Gezellig. Koop staatssecretaris van Economische Zaken. Uh, mag ook uh, minister genoemd worden in het buitenland. Ja. Heb ik begrepen. <laughs> gefeliciteerd. Dank. Um, het is inmiddels uh, uh, zeer bekend dat u in een band speelt... John Boy and the Waltons. En wij laatst op de site van uw band dat er in ieder geval nog twee concerten gepland staan... op 27 januari in Spijkenisse, jawel, voor alle fans die luisteren... en 30 april in Nunsweet. Voor alle bezorgde fans, gaan die concerten nog wel door? Ja, ik heb er goede afspraken over gemaakt. Want uh, het is wel een punt wat je bespreekt ook. Uh, <laughs> nee, ja, in alle... met, met, met uw staf of met de band? Nou, met beide. Uh, nou, met de staf van de formateur en met de band. Nee, ik hoop dat ik de hobby uh, gewoon kan doorzetten. Ik doe dat al 23 jaar. Uh -huh. En ook bewindspersonen hebben, denk ik, gewoon recht op een hobby. Wat die hobby ook is. Uh, en ik probeer het zelf ook uh, zoveel mogelijk gewoon. Als zo, hey, ik snap dat ik erop bevraagd word, maar ook echt niet te vermengen die twee uh, uh, rollen. <lacht> maar ja, John Boy is gewoon een hobby en als uh, staatssecretaris is mijn werk. Maar ik heb begrepen dat staatssecretaris is niet echt een baan is. Dat, dat is de dag dat je stopt mens te zijn en gewoon je functie wordt. Staatssecretaris is een hobby, ja. staatssecretaris lobby, zegt u mevrouw Kleinsma. Dus je moet echt van je hobby je, je beroep maken. Maar ik denk dat de staatssecretaris moet ook ontspannen en uh, uh, enigszins vrolijk door het leven stappen. Ja. En dat betekent voor mij dat ik ook af en toe muziek moet maken en nog andere dingen doen ook hoor. En in die volgorde uh, leef ik het leven. En uh, dan hoop ik dat ik uh, mijn werk ook heel goed kan doen. Ja, ja. en menselijke trekken daarbij kan behouden. Kan ik me goed ja, voorstellen. Ja, nou ja. Dat is in mijn geval bijna niet uh, <grijg> uitsluiten dat ik menselijke trekken hou. <grijg> dat is alleen maar goed. Ja. Uh, Martin van Rijn, Volksgezondheid. Um, u moet een verschrikkelijk groot hart uh, voor de publieke zaak hebben. Want bij uw vorige baan, bij een pensioenfonds... verdiende u ruim boven de balkenendnorm. En dat wordt nu toch een, een stuk minder. Heeft u er een nachtje over moeten slapen om veel in te leveren? Ja, maar hierover niet. Ik heb vooral nachtjes moeten slapen over het weggaan uh, bij een heel mooi bedrijf. En de mensen die ik, waar ik een man mee op had gebouwd en waarin we mooie dingen aan het doen waren. Dus dat is, uh, was wel de moeilijkste beslissing. En die materiële kant die speelde bij mij niet zo. Mm -hmm. en zeker niet om uh, iets voor de publieke zaak te gaan doen. Maar het uh, verlaten van het uh, PGM vond ik wel moeilijk. Ja. Hoe lang heeft u erover gedaan uh, over PGM of over nee, de beslissing? Nee, om die beslissing te nemen. Het is toch goed nou, uiteindelijk, uiteindelijk krijg je daar op het moment... Super erg weinig tijd voor. Uh, maar je zit natuurlijk, op het moment dat je gepolst wordt... zit je wel na te denken wat de consequenties zullen zijn. Maar uiteindelijk, als je dan kijkt naar de ja, enorme taak... die ons uh, wacht op uh, om de langdurige zorg toekomstbestendig te maken... en toch te zorgen dat de kwaliteit van langdurige zorg... voor onze ouders en voor de kinderen van uh, onze ouders... Uh, een beetje toekomstbestendig is... Uh, ja, dat vond ik ook wel heel mooi om aan te werken. Ja. Frans Wekers, Financiën. Mist u Jan Kees al een beetje? Nou, ik heb hem vanochtend nog even uh, uitgezwaaid aan uit het ministerie. En ik ben ervan overtuigd. Ik heb de afgelopen twee jaar buitengewoon goed met Jan Kees uh, de jaren samengewerkt. Maar ik ben ervan overtuigd dat ik het ook buitengewoon goed kan samenwerken met uh, Jeroen Dijsbloem. Hoe goed kent u hem eigenlijk? Jeroen Dijsbloem? ja. Uh, niet heel erg goed. Uh, wel uh, uh, jarenlang collega geweest in de Tweede Kamer. Ik, zit zelf, ik heb zelf, uh, loop ik al sinds uh, 1998 rond het Binnenhof. Dus ik uh, ben Jeroen vaak tegengekomen. We hebben nooit portefeuilles met elkaar gedeeld. Dus ook nooit de degens gekruist. Hmm, dat houdt het misschien ook wel weer fris en onbezoldigd. Uh, in elk geval fris. En ik ben ervan overtuigd, we zijn allebei uh, pragmatici. Uh, we houden ervan om problemen op te lossen... in plaats van problemen te creëren. Dus ik ben ervan overtuigd dat we dat de komende jaren dus ook gaan doen. Nou, positieve noot. We praten straks uitgebreid met u allen verder. En we gaan ook even naar de VS, waar morgen de presidentsverkiezingen zijn. Maar eerst het belangrijkste nieuws van vandaag en de kranten van morgen. En daar gaan onze staatssecretarissen mij bij helpen. Maandag 5 november. Ik zweer of beloof dat ik de plichten die mijn ambt mij oplegt getrouw zal vervullen. Zo begon vanochtend de beëdiging van de nieuwe ministers bij de koningin. Zes daarvan verklaarden en beloofden. Dat verklaar en beloof ik. Dat verklaar en beloof ik. Dat verklaar en beloof ik. Dat verklaar en beloof ik. Dat verklaar en beloof ik. Dat verklaar en beloof ik. En beloof ik. De ministers Timmermans en Ploemen hadden hulp van boven nodig. Zo waarlijk helpen mij God almachtig. Zo waarlijk helpen mij God almachtig. Mooi, toen konden ze direct door naar het Bordes voor de foto, totdat de RVD er achter achterkwam dat er iets niet helemaal klopte. De RVD was te vroeg gestart en de NOS-televisie had daardoor de bediging gemist. Er werd snel een besluit genomen. Nog een keer, nog een keer. Maar Koningin Beatrix had weinig trek in een tweede beediging. Het moet opnieuw. Het moet opnieuw. Waarom? Niet Dan wordt het een ja, maar toch werd alles opnieuw gedaan. Tussen de eerste en tweede beëdiging zit overigens nauwelijks verschil. Dat hoor je als je de opnames tegelijk afspeelt. De vijf ministers die deel uitmaakten van het vorige kabinet... deden dit al eerder bij het aantrekken daarvan. Toen mochten de ministers eindelijk het bordes op voor de foto. Daarvoor trek je iets moois uit de kast, weet minister Bussemaker. Speciale kleding voor de majesteit? Ja, die, uh, die heb ik nu nog niet aan. Uh, maar je denkt natuurlijk wel na nou over wat je aantrekt uh, voor de bordes. oud Ter Horst onthulde in de Wereldrijd door dat zij niet zo zorgvuldig was geweest. Het was nog donker zocht, ochtends? ik trek een rok uit mijn kledingkast. En niet bij die scène zelf, maar later dan kom je op televisie. en zo. En toen merkte ik dat ik steeds zo bezig was om mijn rok naar beneden te doen. Ik dacht, hoe kan dat nou toch? Oh god, ik heb de verkeerde rok had ik aan. En dan verder met droevig nieuws. Ouders van een jongen die zelfmoord heeft gepleegd... plaatsten bij de rouwadvertentie de afscheidsbrief van hun zoon Tim. Volgens de psycholoog heeft dat weinig effect op de pesters. Van pesters is aangetoond dat ze weinig empathisch vermogen hebben. Dus kunnen ze zich moeilijk inleven in de gevoelens van anderen... Dus dit bericht doet, doet pesters helemaal niets. Gepeste kinderen kunnen wel iets hebben aan de publicatie. Die kunnen nu de stap wagen en tegen hun vader of moeder zeggen... pap, mam, dit overkom je ook, ook. Doe er alsjeblieft iets aan. En dan vuurwerk. Het blijkt dat kinderen steeds vaker online zwaar materiaal bestellen. Ben jij een big boy en wil jij deze leuke profi-big boys bemachtigen... dan ben je echt een man... En wat doet zo'n big boy dan? Nou, dit. Je kunt wel raden wat er gebeurt als een big boy te vroeg afgaat. Ik heb er al verschillende gevolgen van gezien... waarbij het niet alleen tot, uh, tot vingers en handen beperkt werd... maar dat het echt de dodelijke slachtoffers waren. En dan is het niet leuk meer. Maar veel jongeren trekken zich weinig aan van zo'n waarschuwing. Je zou het wel bestellen. Nee, ik weet het, ik zou het echt bestellen. En tot slot nog even terug naar de nieuwe ministers. In het Jeugdjournaal werd een meisje gevraagd of minister Bussemaker wel geschikt is voor het departement onderwijs. Ze heeft een goede naam, want Bussemaker en sommige kinderen gaan met de bus naar school, dus als ze de bus maken, kunnen die kinderen naar school. Dus. Dat was Nieuws Vandaag op Radio en TV. Schitterende ja, ja. kinderenlogica. Um, we gaan uh, naar de kranten van morgen. Ook in de ochtendbladen natuurlijk veel. En we wordt er daarbij geholpen door al onze staatssecretarissen hier aan tafel. Dus ik hoop dat iedereen klaar zit met zijn tekst. Um, ook in de ochtendbladen natuurlijk veel aandacht voor het nieuwe kabinet. De Volkskranten noemt de dubbele beëdiging van de ministers een foutenfestival. Financieel Dagblad meldt dat er een grote huurverlaging aankomt. De krant heeft het regeerakkoord op dat punt nog eens goed bestudeerd. Door afspraken tussen VVD en Partij van de Arbeid... zitten veel huur in de sociale sector aan het plafond. Bij een corporatie in Heerlen moet 87 van de huren omlaag. Bij een corporatie in Rotterdam meer dan 30 procent. Voor woningcorporaties dreigen door de komst van Rutte 2... grote financiële problemen, zegt de krant. Vakmensen moeten hun baan gaan combineren met lesgeven, staat in spits. Verpleegkundigen moeten behalve omgaan met patiënten voor de klas gaan staan. Monteurs moeten van de garagevloer afkomen en het onderwijs in. Dat zegt professor Dr. Nieuwenhuis van de Open Universiteit. Morgenavond is de afscheidsdienst voor Tim Ribberink. De jongeman van twintig die zelfmoord pleegde omdat hij werd gepest. De dienst wordt geleid door pastor van den Berg. Hij vertelt in het Nederlands Dagblad dat Tim zijn eigen oorlog uitvocht. Tim had veel belangstelling voor de Tweede Wereldoorlog, vertelt Van den Berg. Zijn zolder had hij zelfs ingericht als oorlogsmuseum. Volgens de pastoor voerde Tim zijn eigen oorlog tegen treiteren en pesten... vernederen en buitengesloten worden. Trouw zet groot in op de presidentsverkiezingen in de VS. Dat gebeurt aan de hand van 24 trefwoorden... variërend van kieswetten en schelden tot orkaan Sandy en Bo. Bo is de hond van de Obama's... Uit onderzoek blijkt dat Amerikanen in moeilijke tijden... geen waardering hebben voor honden in het Witte Huis. Dan heeft de president namelijk geen oog voor de noden van de mensen. Nou, dat was fantastisch. En tot slot in de Volkskrant tips voor een goed dieet. Belangrijkste advies, neem kleine hapjes. Voedingswetenschapper Duke Bolhuis legt uit hoe het werkt. Met kleine hapjes krijg je meer smaak... en op die manier denk je sneller dat je genoeg hebt. Een voorbeeld... Laat de drinkyoghurt staan en eet gewone yoghurt met een lepel. Daar doe je lang over en zit je voor je gevoel eerder vol. Deze onderwerpen morgen uitgebreid in de ochtendbladen. Elephants van Rubenheijn. Dames en heren, het oog komt vanavond live vanuit Den Haag... en bij mij aan tafel onze speciale Haagse gasten... de zeven kerstverse staatssecretarissen... en natuurlijk ook Hans Andinga, politiek redacteur. Um, Martin van Rijn, Volksgezondheid, ik begin eventjes uh, bij u. Ik denk dat ik mij kan voorstellen dat u zich deze periode... iets anders had voorgesteld. Er was heel veel enthousiasme, optimisme over die snelle formatie... en in één keer trekt er een soort orkaan Sandy over dat prachtige beeld, uh, de onrust in het land, met name bij de VVD-achterban. Hoe heeft u die onrust beleefd? Nou, toch misschien wel een beetje anders, omdat uh, als je naar het uh, totale regeerakkoord uh, kijkt, dan zitten er wel meer vraagstukken in die we de komende periode moeten gaan uh, oplossen, mm -hmm. die ook uh, veel discussie zullen gaan oproepen. Dus ik herinner uh, ik, ik me nog dat... Uh, ik kwam terug van het gesprek met de formateur en toen werd er zo buiten op het binnenhof gevraagd van nou wat vindt u nou van alle ophef en toen heb ik zoiets gezegd als van nou het verbaast me eigenlijk niet en volgens mij is dit de voorbode van veel, veel meer discussie die we gaan krijgen want dit kabinet staat nogal voor een heroïsche taak op een groot aantal punten verandering en hervorming op een groot aantal punten bezuiniging die nodig zijn om Nederland gezonder te krijgen naar de toekomst toe. Maar ja, u zegt dus en, eigenlijk dat het nog en, erger wordt. Nou, nog erger wordt. Wij moeten, uh, je, je kan niet een heel groot bezuinigingsbedrag uh, afspreken in het regeerrekkoord... en dan net doen alsof er dan verder niks aan de hand is. En dat zal op tal van terreinen zo zijn. proberen we heel zorgvuldig te doen en heel rechtvaardig te doen. En dat ook te doen met eerlijk delen. Maar dat dat op een groot aantal terreinen discussie zal opleveren, dat is wel duidelijk. Wat gaat het meeste nog pijn doen? Wat gaat nog het meeste tot onrust nou, Dat kun je zo niet zeggen. Maar uw uh, gut feeling, uw inschatting. Nou, ik denk dat op mijn, op mijn eigen terrein, de langdurige zorg, daar zal ook heel veel discussie zijn. Want daar moeten we het anders organiseren. Andere taakverdeling tussen gemeente en verzekeraars, uh, zorgaanbieders, maar ook zelf. Hè, wat moet je zelf meer aan uh, ouderenzorg uh, voor, voor voorzieningen gaan treffen? Uh, dat uh, gaat anders georganiseerd worden. Kunnen we de kwaliteit overeind houden? Dat zijn allemaal grote vraagstukken. Die echt om een oplossing vergen. Dat moet ook. Hè, anders mm -hmm. wordt het onbetaalbaar en er komen steeds meer ouderen. Dus het is ook goed eraan te werken. Dat moet maar ook. En daar zal om... ook veel discussie over zijn. En daar krank zal krank ook veel discussie er. over zijn. Ja. Ja. Ja. We gaan even naar de andere kant van de tafel. Sander Dekkers, staatssecretaris onderwijs. Uh, in de krant van morgen. Nee, van de, vanochtend stond gehavende VVD sleep zich naar het bordes. Doet dat soort koppen pijn? Zeker aan het begin van zo'n uh, zo kabinetsperiode? Nou, dat is niet leuk. En. Uh... Uh, ik zie de zorg en ophef uh, ook. En ik vind dat mijn collega van Volksgezondheid, uh, mevrouw Schippers... en uh, Martin zei dat net ook al. Uh, als het gaat om die uh, zorgtoeslag heeft aangegeven... Mm. want het is goed om daar zo snel mogelijk duidelijkheid over te krijgen. Mm. En om in ieder geval ook te voorkomen dat, uh, dat er ongewenste effecten optreden. En ik geloof dat dat uh, in de komende paar maanden ook echt is voorzien. Gaat dat nog wat bijtrekken? Want uh, ja, peilingen zijn palingen, gaat u ook over een paar weken zeggen. Uh, nu zijn er elf zetels vanaf bij, bij de VVD. Is dat belangrijk of is dat gewoon een, een fase waar je doorheen moet? Peilingen zijn belangrijk als er verkiezingen zijn. Die hebben we net achter de rug. Mm -hmm. En uh, het kabinet staat nu voor een zware taak. En ik ben het helemaal met, uh, met Martin eens. Dat er nog wat meer gaat komen in dit regeerakkoord... wat pijn zal gaan doen en uh, wat het ophef zal gaan leiden. Um, maar ik geloof ook dat uh, in die end uh, mensen het waarderen als er partijen zijn die de verantwoordelijkheid op zich nemen om in een uh, moeilijke tijd het land door een crisis heen te loodsen. Dus laten we over vier, vijf jaar de rekening opmaken en uh, ik heb daar het volste vertrouwen in. Is de VVD beschadigd, mevrouw Kleinsma? Nou, ik, nee, kijk, ik, ik uh, vind echt dat we met z'n allen aan deze klus zijn begonnen en uh, dit is een gezamenlijke actie, echt waar. Dus dat betekent dat uh, de achterban van de VVD uh, nu uh, van zich laat horen. Maar uh, ja, u ziet hier ook een staatssecretaris die zeker weet... dat in haar portefeuille natuurlijk ook golven hoog zullen gaan. Want u dus ik... denkt dat de Partij van de Arbeid achterban... ook wel tegen u straks de hoop gaat lopen? Nou ja, kijk, ik weet niet of, of dat mijn eigen achterban is. Maar mensen in Nederland gaan natuurlijk uh, op tal van fronten merken dat de uh, sky the limit niet meer is. En daar moeten we met z'n allen echt realistisch in zijn. Dat geldt echt voor heel veel onderdelen. Bent Zoals u het eens met de, de, de vorige sprekers dat er nog veel meer aan zit te komen? Dat het eigenlijk de facto nog veel erger wordt, die onrust? Kijk, het hoeft niet allemaal tot onrust te leiden... maar we moeten ons wel realiseren... dat er 16 miljard bezuinigingen in het regeerakkoord staan... bovenop de bezuinigingen die al over het land zijn uitgestrooid... en nog niet geïmplementeerd waren. Dus mensen gaan nu pas echt begrijpen en voelen wat het voor hen betekent. En ik kan één ding wel zeggen. De gemiddelde Nederlander zal er niet prizant op vooruit gaan. En dan druk ik me ernstig eufemistisch uit. Ik kom uit Groningen oorspronkelijk. Het <lacht> ja. Daar zeggen ze, night soos maar down. En dat is ja, wat het kabinet gaat doen? Zo is het. Ja, en kop de vuur zeggen ze ook. En dat, uh, dat gaan we ook doen ook. Is het moeilijk om, uh, om uh, want u had het over de warmte... die u tegenkwam op het departement, mevrouw Mansveld. Is het moeilijk om dat optimisme te behouden... Als, uh, als we dit allemaal horen en dat het nog veel moeilijker gaat worden. Ik denk dat je altijd optimistisch de wereld tegemoet moet treden. In mijn wereld is het glas half vol. En dat zal soms best wel tot problemen leiden. En nou, daar is eigenlijk nu al genoeg over gezegd. Maar wij hebben gezegd, we gaan nog als groep. En als team met de bewindspersonen de schouders onderzetten. We gaan ervoor staan en we willen inderdaad de vier vijf jaar volmaken. ook als er hoge golven zijn, ook als. Daar golfers. hebben jullie expliciet over gesproken. Met, als team bij elkaar. Hoe gaan we ons verweren tegen ongetwijfeld de volkswoede die onze maatregelen gaan oproepen? Nee, we hebben niet gesproken over verweer. We hebben gezegd: we gaan ervoor. We gaan ervoor staan, gezamenlijk. En we gaan de klus klaren. Dat is wat we ja, hebben Ja, het gaat er toch ook om dat je niet uitgaat van volksvoeden... maar dat je uitgaat van mensen die ons gaan helpen. Want het gaat om ons land. Kijk, wij moeten op een soort van voorplecht, en dat, dat gaan we doen... Dat gaan we echt doen. Maar we willen ook heel graag een appel doen... op het commitment van de mensen in ons land. Ja, ik denk dat er ook best wel... dat hebben we ook wel gezien de afgelopen dag, dagen. Er zit best wel veel rek bij mensen. er zit ook wel vrij veel begrip. Alleen ja, dan, dan dat kijk dat ik even naar nu... dat commitment is uit deze dagen helemaal niet gekomen, hè? Nou, pas op, hè. Het is echt niet alleen maar... Met de bevolking. Uh, nee, maar ho, ho, ho, nou niet, nou niet zo... Uh, uh, iedereen overeen kan scheren. Want ik heb... Uh, als iemand vanuit de Partij van de Arbeid... bitter weinig mailtjes gehaald worden over dit fenomeen. Maar de VVD heeft ontzettend en, nee, maar, maar, veel mailtjes ja, gehad. En, ja, weet ik. En, dus ik sta ook achter mijn uh, VVD-collega's. Natuurlijk, want we moeten elkaar ook de winter door helpen. Maar het is niet zo dat iedere Nederlander nou op zijn ponteneur gaat... Nee, nee, nee, nee, als nee het zeker gaat niet. Maar als we kijken om, naar de VVD-achterban... Uh, dan is er een hoop woede. En dat kleeft ook aan Rutte, denk ik, meneer Teven. Daar komt hij niet zo makkelijk meer vanaf. Mensen oh. zien dat hij iemand is die fundamentele punten van de liberalen uh, weg heeft gezet. Nou, wat Rutte kleed, dat, daar kan ik u niks over zeggen. Maar als het over mailtjes gaat, ik heb ze wel gehad, die mailtjes. Ik heb, uh, anders dan mevrouw Kleinsma, heb ik bakken vol met mailtjes gehad... van mensen die ook zeiden, ik heb een voorkeurstem op jou uitgebracht... en ik voel me verraden en ik voel me ja. genomen. en Dit kan nooit de bedoeling zijn geweest. Dus er is veel boosheid in de VVD-achterban. Dus dat betekent dat we dat... Uh, uh, ook de VVD-bewindslieden, dat we dat nog jaren zullen ook moeten gaan uitleggen. Niet alleen de Tweede Kamerfractie, maar ook onze bewindslieden. Dat betekent dat we dus ook in zekere zin, electoraal gezien, uh, weer een stapje terug hebben gedaan en dat we heel lang weer moeten doen voordat we weer terug zijn op het niveau waar we waren. Maar ja, je krijgt de, de zetels krijg je natuurlijk niet om er niets mee te doen. Je krijgt de zetels van de bevolking om daadwerkelijk Nederland te regeren. Overigens wel zo, daar wil ik wel wat over zeggen. Ik vind wel dat we dan als partijen, VVD en de Partij van de Arbeid in zo'n coalitie elkaar niet onnodig moeilijk moeten maken. En uh, in die zin, uh, laat ik er maar gewoon eerlijk over zijn, was ik, niet zo, was ik niet zo gelukkig met de opmerking van de voorzitter van de Partij van de Arbeid. Hans Spekman zei ja, dat, dat liever leren dat mag je best een, een keer doen. Is. Iedereen mag wat zeggen. En iedereen heeft recht om zich uit te hoe hij dat wil. Niet daar word feest. Was. Ja, maar daar word ik niet vrolijk van. Dat laat ik dan maar gewoon heel eerlijk zeggen. En ik, ik, ik geloof dat, dat die boodschap ook aan hem is overgebracht door de heer Sanders. Nou, ja, dat, dat, dat, dat, dat, dat laat ik even daarvan neer. Maar dat wil ik wel zeggen. Ik bedoel, ik vind wel, uh, je moet elkaar niet onnodig moeilijk maken in zo'n coalitie. En laat ik dat aan het begin van deze avond dan ook maar zeggen. Helder. Ik uh, denk dat we naar Kooferdaas gaan, economische zaken. We gaan het eigenlijk hebben over de grootste uitdagingen waar jullie allen voor staan. De vorige staatssecretaris Bleker heeft uh, met zijn beleid uh, ja, veel woede, kan ik wel zeggen, ook opgewekt. Uh, veel verdeeldheid bij boeren, bij natuurorganisaties, natuurliefhebbers. Hoe gaat u die verhoudingen weer lijmen? Hoe gaat u die mensen weer dichter bij elkaar brengen? Nou, laat ik beginnen met iets, iets goeds dan over de heer Bleker te zeggen. Want hij heeft het bedje inderdaad flink opgeschud. Daar zijn we allemaal getuige van geweest. En ik denk dat dat ook nodig was. Uh, er was een soort vanzelfsprekendheid ingeslopen. Dat uh, ja, natuur realiseren, waar ik trouwens uh, een warm voorstander van ben... dat mogen helder zijn, ja, dat dat een vanzelfsprekendheid was geworden. En dat was het dus niet. En ik heb het ook gevoeld, voordat het vorige kabinet uh, ging bezuinigen op natuur... Uh, dat er een soort... Ja, een soort revanchisme misschien zelfs bij heel veel mensen aan het groeien was. Van ja, is die natuur nog van ons? En het is allemaal zo ingewikkeld. Het is een hindermacht geworden. En ik denk dat we nu, dankzij de afgelopen periode... en dat is ook uh, op het konto van de heer Bleker te schrijven... nu geloof ik wel weer aan de periode toe... zijn waar we zeggen, nou, bruggen slaan. De agrarische sector kan heel veel betekenen voor het natuurbeheer in Nederland. De natuur heeft dus heel hard die agrarische sector nodig. Dus de tegenstellingen zijn denk ik minder groot dan ze de afgelopen jaren beleefd zijn. En aan mij om dat te laten zien. Ja, want um, die agrarische wereld, die natuurwereld... Dat, dat is een heel groot veld en dat bestrijkt heel Nederland. Hoe gaat u dat dan weer wat dichter bij elkaar brengen? Of dat mensen in elk geval onder uw staatssecretariaat... wel weer goed met elkaar om tafel zitten? Want uh, u zegt van er is wel veel veranderd... maar die tegenstellingen zijn natuurlijk wel vergroot de afgelopen ja. twee jaar. Ja. Uh. Laat ik dan uh, vanuit mijn vorige werk, hè, dat is altijd link, want ik zit nu op een andere stoel. Maar wat we daar hebben gedaan is met en, uh, zeg maar het natuurmonument, Staatsbosbeer, staatsbosbeheer, uh, de landschappen, noem maar op. Maar ook met LTO, ook met de waterschappen, gewoon het gesprek gaan voeren. Hebben we nou een gedeeld perspectief waar we naartoe willen lopen? En dat bleek er zo waar te zijn. En ik heb sterk het vermoeden dat als dat in Oost-Nederland lukt... dat dat misschien in heel Nederland ook wel lukt. Dus je wil het regionaal gaan bekijken? Ik wil gewoon met LTO en met de provincies en met natuurmonumenten... en noem ze allemaal maar op, mm. weer gaan werken aan een gedeeld perspectief. Het, het regeerakkoord heet niet voor niks bruggen slaan. Maar dat wordt heel veel gesprekken voeren. Ja, maar uh, ja. dat is ook heel goed. Want al die partijen heb je nodig om stappen mm -hmm. vooruit te zetten... En dat begint toch echt met een goed gesprek. En niet vanuit de staatssecretaris in Den Haag die zegt... zo had ik het bedacht voor dit land. En voor mij. Ja. Zoek het maar uit verder. Ja. Mevrouw Mansveld, heeft u al in uw dienstauto gezeten? Staatssecretaris Milieu. Ja. Heeft u al in uw dienstauto gezeten? Ja, ik heb al in mijn dienstauto gezeten. Is het een Jaguar? Het is geen Jaguar. We hebben begrepen dat u bij Jaguar heeft gewerkt. Dus we dachten, misschien dat daar een lichte voorkeur aan over gehouden. Nee, ik ben bij Jaguar gewerkt toen ik begin twintig was. En uh, ik deed daar de boekhouding. Dus iedere Jaguar die in Nederland binnenkwam... die ging via mijn computer. <laughs> en uh, dat was uh, heel spannend. Ik reed toen in een Volkswagen met een 6-volt-accu onder de achterbank. Dus als het koud was, moest de accu naast de verwarming oh. en uh, daarin. En die motor hoor je wel. En ik weet nog dat mijn eerste rit in een demo Double Six, een dienstrit die ik moest maken voor het bedrijf... dat ik uit de auto ben gestapt, mijn oor op de motorkap heb gelegd... om te luisteren of de motor het wel deed. Ik was zo aan die kever gewend. En het is een hele leuke tijd geweest. Um, u heeft uh, straks uh, onder andere het openbaar vervoer, de NS, in uw pakket. Ik kan me voorstellen dat u daar wel slaaploze nachten van heeft. Nee, Zeker dat... nu dat de herfstblaadjes neerdwarrelen. Daar heb ik geen slaaploze nachten van. Nee, maak er zich geen zorgen. Want het zijn hele grote kwesties waar um, ja, ook heel veel onvrede over is in Nederland. Er is een beleid ingezet waarin bij uh, drie centimeter sneeuw en tien graden vorst.... Er een aangepaste dienstregeling komt. Ik denk dat het belangrijk is dat op het moment dat je die dagen hebt. dat de mensen ook goed geïnformeerd worden. wanneer de trein dan wel gaat. Mm -hmm. En de bedoeling is dat op lange termijn. Uh, dat niet meer nodig is, een aangepaste dienstregeling. maar dat we er langzaam naartoe werken. samen met uh, ProRail en de uh, NS. om te komen tot. Uh, uh, geen vertragingen en geen aangepaste En wanneer ongeveer zou dat zijn, denkt u? Kunt u daar een indicatie van geven? Nee, daar zullen we naar kijken. Dat hangt vanaf welke maatregelen we nemen, welke effecten die hebben. En dat, uh, uh, wat effect heeft, blijven we doen. En wat geen effect heeft... Uh, nou, ja, dat maar wel binnen doen. de komende vier jaar, begrijp ik. Dat, uh, dat is mijn hoop. Ja, en u okay. bereidt zich erop voor dat u heel vaak in de Kamer moet komen... om teksten uitleg te geven over het spoor, het openbaar vervoer... Als de Kamer daar de wil praten, vaak, dan, ben dan ben ik er. Ik ga even naar uw buurman, Sander Dekker, staatssecretaris Onderwijs. Uh, ik heb u vanavond de, uh, horen zeggen van... Uh, ik ga terug naar mijn oude liefde. Uh, u bent in Den Haag wethouder uh, onderwijs geweest. De laatste jaren is er eigenlijk geen, geen moment geweest... dat er echt rust was in de onderwijswereld. Veel, veel veranderingen geweest. Wat vindt u uw belangrijkste taak de komende jaren... Ik vind de belangrijkste uitdaging dat we ervoor zorgen dat de kwaliteit van het onderwijs uh, verbetert. He, als je kijkt naar Nederland, dan, dan doen we het op zich niet slecht, maar we worden wel links en rechts ingehaald door ja, andere landen die staan. Uh, precies. Uh, naja, nou, we worden in ieder geval ingehaald. En in het onderwijs zie je dat, wat dat betreft, ook stilstand achteruitgang uh, is. Dus we moeten er echt wat doen. Um, daar staat ook een ambitieus uh, uh, paragraaf in het regeerakkoord over. Er is ook geld om in te zetten op, uh, op kwaliteit. En dat, ja, want de kwaliteit van leraren ook Dat verpeken. zit vooral inderdaad rond leraren en schoolleiders. Hè. Uit heel veel onderzoek blijkt dat de kwaliteit van scholen... wordt bepaald door degene die voor de klas staan... en degene die aan het hoofd staan van de school. Dus daar moeten we op inzetten. Dat gebeurt al zodra leraren hmm. binnenkomen. Hè. Je ziet nu dat heel veel van die jonge leraren in één of twee jaar afbranden. Dus daar moeten we meer begeleiding op zetten. Gedurende de rit gaan we werken met een uh, register. Dus we gaan ook echt in de wet vastleggen... aan welke eisen een leraar moet voldoen om voor de klas te mogen staan. Dat wordt verplicht. En wat ik heel erg belangrijk vind, is als je nou echt de toppers hebt... Hè, die hele goede leraren, dat als ze een stapje willen gaan zetten... en misschien iets meer willen gaan verdienen... dat ze dan niet per se in een soort... Uh, managementpositie of een bestuurdersrol moeten gaan zitten... maar dat die ook gewoon voor, Juist, de, klas kunnen voor de, blijven de klas kunnen blijven staan. Kunnen blijven staan ja. Ik wilde nog even naar die buitengewoon pijnlijke kwestie... die uh, eerder vandaag in het nieuws kwam. Die jongen van twintig die zelfmoord heeft gepleegd... omdat hij zegt een leven lang te zijn gepest. Um, is dat iets waar u zich ook over gaat buigen om dat te voorkomen? Dat iemand eigenlijk binnen een wat een veilige omgeving zou moeten zijn... zo ernstig getreiterd wordt dat ze hun eigen leven niet meer zien zitten? Nou ja, ik heb dit, dit zojuist zo gehoord en, en zoiets is natuurlijk ongelooflijk uh, tragisch. En uh, pesten op scholen is, is gewoon wel iets van de realiteit wat, wat, wat ook echt serieus is en waar, waarvan ik vind dat er zowel voor schoolbesturen, schoolleiders, maar eigenlijk voor iedereen, en ook voor ouders en, en, en, en kinderen een verantwoordelijkheid ligt... Maar gaat u zich daar hard hmm. voor maken, om dat aan te pakken? Ja, ik ben erg voor een veilig schoolklimaat. Kinderen moeten met een goed gevoel naar, uh, naar school kunnen... en ouders moeten met een goed gevoel zochtens hun kinderen op school kunnen afzetten. Mevrouw Kleinsma, u gaf net al een soort van vooraankondiging. Ook op mijn portefeuille, sociale zaken, zijn er zaken waarvan je kunt weten... van dat zal de nodige reuring uh, geven onder de bevolking. Um, als hij dat zegt, wat heeft hij dan in gedachten? Nou, bij sociale zaken uh, zien we natuurlijk uh, de WW, hè, de, de verkorting verkort. uh, van de duur. Ja. Uh, we, we zien uh, de nieuwe wet, de nieuwe participatiewet. Die in zich draagt dat uh, de WWB en de uh, uh, WSW en de Wajong uh, met elkaar uh, een, een nieuwe wet worden. Ja, sociale werkplaatsen en uh, de jong heeft hij het nu over. Ja. Um, en de filosofie van die wet uh, onderschrijf ik zeer. Sterker nog, toen ik uh, even uh, staatssecretaris was op sociale zaken uh, 2,5 jaar geleden, heb ik die wet zelf ook, uh, uh, ik zou maar zeggen, op, uh, op de plank gelegd om uit te voeren. Maar het lastige blijft natuurlijk, en dat geldt voor heel veel dossiers, dat er op bezuinigd gaat worden. Uh, en dat we in gezamenlijkheid, dus gemeenten en uh, sociale partners. Uh, moeten kijken naar uh, hoe we dingen precies inkleden. En het mooie erbij is dat we werkgevers nu wel echt kunnen uh, uh, vragen... echt kunnen vergen van werkgevers... dat ze plekken realiseren voor deze mensen... omdat we een kwotum gaan invoeren. Ja, en de laatste jaren hebben we gezien dat bijvoorbeeld de Partij van de Arbeid... maar zeker ook de SP juist op deze terreinen... heel veel actie en protesten heeft gevoerd... Ja. omdat de bezuinigingen allemaal asociaal zouden zijn... En uh, veel te ver zouden gaan. Kunt u als staatssecretaris van PvdA huizen, huizen, de woorden van uw partij toen ook nog stand doen, dat het allemaal toch binnen de perken blijft? Want de zorgen zijn groot. Ja, nou gelukkig is het zo dat uh, als je kijkt naar de maatregelen die het vorige kabinet had genomen hè, rond deze mensen, uh, dat uh, dit kabinet. Daar wel met een andere bril naar kijkt. Namelijk uh, als je kijkt naar nou, hoe we nu met jongeren omgaan. Dat is natuurlijk echt fundamenteel anders als uh, Rutte 1 had bedacht. Uh, en dat geldt ook voor de manier waarop we met de werkgevers omgaan. Want je kunt wel heel makkelijk zeggen: Nou weet je wat, we halen gewoon alle mensen uit de SW-bedrijven weg. En sociale die krijgen heel makkelijk, ja, sorry, sociale werkplaatsen. Uh, en die krijgen heel makkelijk zomaar een plekje op de arbeidsmarkt. Maar zo simpel is het niet. Dus het is ook fijn dat je uh, werkgevers bij de les kunt halen met zo'n kwotumregeling. Martin van Rijn, Volksgezondheid. Um, we hebben er veel over gehoord. De AWBZ wordt sterk afgebouwd. Geen dagopvang voor dementerende bejaarden. Geen huishoudelijke hulp meer. Wat staat mensen die afhankelijk zijn, die minder hebben, wat staat hen allemaal te wachten? Nou, ik denk dat we vooral ook eens even moeten kijken van wat mensen nou echt willen naar de toekomst toe. Ook in vergelijking met het huidige systeem. En als je met mensen praat en over hoe ze nadenken over hun eigen toekomst, ook wanneer ze wat ouder worden, dan hoor je eigenlijk steeds uh, twee dingen. Eén, uh, kan het, als, het, uh, als het zolang het kan, kan ik uh, zelfstandig blijven wonen in mijn eigen woning, in mijn eigen wijk, in mijn eigen buurt. En uh, uh, kan het ook zijn dat ik dan uh, zo min mogelijk eenzaam ben. En als het dan echt niet meer langer gaat, en als je dan naar een instelling uh, moet omdat het echt niet langer gaat, dan wil je dat daar een beetje menselijke zorg uh, verleend wordt. Nou, misschien doen we beide daar dingen. Daar zijn twee meer, steeds meer twijfels over ja, of en, dat nog wel kan. Ja, en misschien doen we dus beide dingen niet helemaal goed in Nederland. Want aan de ene kant geven we weinig mogelijkheden voor gemeenten om zorg op maat te leveren, zodat we mensen ook, uh, die dat willen en kunnen, zolang we ook thuis kunnen laten wonen. Daarom moeten de gemeenten een belangrijke taak krijgen. En aan de andere kant moeten we misschien. Is dat misschien... iets wat u meteen gaat realiseren? Ja, of... in het regeerakkoord zitten zit eigenlijk twee punten. Hè. Dus aan de ene kant, een, zeg maar, zeg maar even voor het gemak, een reorganisatie van de zorg. Waarin we zeggen van. hou nou een AWBZ over, een kleinere AWBZ voor de echt zware gevallen. Die je die, die centraal regelt. Uh -huh. Geef nou de gemeente veel meer mogelijkheden om lokaal maatwerk uh, te kunnen leveren. En zorg er ook voor dat je een deel van de oude zorg waar je ook gewoon voor ja. kan uh, verzekeren. Dus dat is ja. nogal een organisatiekant. Maar wat mij betreft zit er. Uh, Langs die, lang, moet je dat natuurlijk doen, maar je moet ook vooral kijken... Van, kunnen we ervoor zorgen dat we, ondanks die bezuinigingen... ondanks uh, dat, dat het een grote reorganisatie is... toch kijken of we de kwaliteit van de zorg kunnen verbeteren. En ik ben ervan overtuigd dat als we deze operatie doorvoeren... het ook mogelijk moet zijn om mensen langer thuis... in hun eigen mm -hmm. omgeving te kunnen laten wonen. En toch nog waardig te en kunnen leven. En als behandelen. het dan niet langer gaat, ja, dat, dat we dan echt kwaliteit de... kunnen leveren. En de dat is de, de, de dubbele boodschap die we in dit regio hebben neergezet. Ja. Fred Teven, Veiligheid en Justitie. Nieuw in uw portefeuille is uh, migratie. U gaat uh, Europa in om, om het nieuwe gezicht van Nederland daar te vertegenwoordigen. Want is daar een zodanige omslag dat Nederland zich echt anders laat zien in Europa op dit terrein? Nou, dat kan ik je niet helemaal zeggen. Er zitten natuurlijk een aantal dingen in het regeerakkoord die... Uh, als, je, als je kijkt naar het kinderpardon... en de overgangsregeling die, die we moeten gaan uh, instellen... dat is natuurlijk wel een wezenlijk ander geluid... dan de afgelopen jaren gehoord is in Rutte 1. Dat is zeker zo. Ja. Dat is ook een probleem. Er zijn ook problemen natuurlijk mee met, met kinderen die hier al langere tijd verblijven. Dus uh, nou ja, die afspraak is gemaakt in het regeerakkoord. Daar gaan we dus een op vrij korte termijn een regeling voor, uh, voor maken. Er klinkt niet heel veel enthousiasme in uw stem, als ik zo... Oh, zo ja, maar het, het enthousiasme hoeft niet altijd meteen in mijn stem te zitten. Ik bedoel, dat, dat zit natuurlijk in je <lacht> doen en laten, wat je daadwerkelijk presteert. Ja. Daar, daar zit het enthousiasme in. En, uh, nee hoor, ik bedoel, uh, uh, dat regeerakkoord dat uh, bevat voor zowel dat is vanavond hier al aan de orde gekomen... tal van terreinen voor Partij van de Arbeid en VVD. Dingen die, waar ze zich in herkennen als hun eigen verkiezingsprogramma gaat. Maar ook tal, daar zit ook pijn in. Uh, er zit ook heel veel in die migratie uh, en asielportefeuille... waarvan ik zeg, nou, dat is een aanscherping van, uh, van het beleid. Uh, dat is een voortzetting van het beleid wat, uh, wat Leers heeft ingezet onder Rutte mm. 1. Uh, maar er zitten ook dingen in dat de, de scherpe kantjes ervan af worden gehaald. Nou, dat gaan we gewoon uit. En ik denk inderdaad dat het in Europa iets makkelijker zal worden. En daar heeft hij wel gelijk in. Uh, uh, omdat uh, ja, een aantal West-Europese landen meer geneigd zal zijn dan Nederland te luisteren... als we niet alleen maar neven kopen. Maar ook wat meer willen meebewegen. Dus daar zit wel enige ruimte in. En meewegen betekent niet dat je tegen iedereen zegt: kom maar binnen en alles nee, kan hier. Dan nee. kan je nog steeds het nee, maar zeggen: je moet het wegblijven. blijven. iets makkelijker dan voorganger Leers. Nou de ja, in dat hoop ik. Maar dat enthousiasme zit dan wel in mijn stem. Dus ik hoop wel dat ik dat, dat, dat, dat zo is. Want Gert Leers heeft daar vele weerstanden gekend. Niet in het minst omdat er met leven natuurlijk ook af en toe wel zuur werd gemaakt uh, door sommigen. Maar ik denk dat wat dat betreft er wat meer, uh, wat meer mogelijkheden zijn. Maar het is, een interessante, het is een interessante portefeuille met veel uitdagingen... Uh, die, die aardige en minder aardige dingen bevat voor beide regeringspartijen. Frans Wekers, u moet ervoor waken dat de koopkrachtdaling... daar is zoveel om te doen geweest de laatste dagen... tot 4% beperkt blijft voor de hoogste inkomens. Hoe gaat u dat doen? Ik ben niet de chef koopkracht van het kabinet. Dat is de minister van Sociale Zaken. Ik ben verantwoordelijk. Welke bijdrage kunt u leveren? Ik ben verantwoordelijk voor het belastingstelsel. En binnen dat belastingstelsel zijn natuurlijk ook wel mogelijkheden om de scherpe randjes ervan af te halen. Zijn er knoppen waar u aan kunt draaien om beleid te beïnvloeden? Ja, daar zijn zeker knoppen. En in het regeren zijn een aantal uitgangspunten vastgelegd, afspraken die we met elkaar hebben gemaakt, en die gaan we ook uit voeren. Tegelijkertijd als wij zo meteen zien dat er onbedoelde effecten zijn, ernstige onbedoelde effecten, Zoals? dan gaan we die uh, zonder meer repareren. Nou, Zoals? ik heb afgelopen week heb ik, uh, berekeningen gezien van mensen die zeggen, nou, ik ga er zo en zoveel op achteruit. 10, 20 procent. Uh, ja, precies. Nou, dat kan natuurlijk niet waar zijn. Dus daar gaan we heel goed aan kijken. Maar gaan zo aan de knoppen draaien op het ministerie dat het... Dat die toezegging, hè, want vandaag zagen we een beetje de reparatie uh, in de beeldvorming, ook door uh, uh, Halbe Zeilsta, uw fractievoorzitter in de Tweede Kamer, die zei van ja, wij gaan er echt voor zorgen 1% per jaar en over die vier jaar 4%, 4 koopdaling. Daar heeft u de techniek voor in huis. Omdat... Maar, nou ja, dat soort garanties kun je niet voor elke Nederlander afgeven natuurlijk. Maar wat we wel kunnen doen is kijken van uh, welke specifieke groepen uh, uh, worden het. Uh, uh, hartstikke geraakt. Uh, is dat ook bedoeld? Ja of nee? Als het niet bedoeld is, dan moeten we kijken of dat we dat kunnen repareren. Nou, in, het, uh, de, uh, in het systeem van de heffingen voor de zorgverzekering... en het systeem van de AWBZ en het systeem van de belastingen... daar zijn tal van knoppen aanwezig om uh, de scherpe randjes ervan af te uh, maken. Te veilen. Ja, nou, dat gaan lach, we doen. Het woord knoppen de hele tijd, maar... Nou ja. <laughs> Ik moet naar Amerika, ja. we moeten ook nog naar Amerika... want er is meer dan alleen maar Den Haag in de wereld. Vandaag was de laatste campagnedag van de Amerikaanse presidentsverkiezingen. En aan de telefoon invloeden journalist Niels Heimericks... en onze vaste oogwatcher Boris Dietrich Heeren. Goedenavond. Goedenavond. Meneer Dietrich, morgen zijn de verkiezingen. Uh, wat hebben de kandidaten vandaag nog kunnen uitrichten... in die laatste 24 uur? Nou, eigenlijk niet zoveel. Um, Obama heeft ook gezegd, terwijl hij campagne voerde, dat hij zich een soort requisiet voelt in zijn eigen campagne. Um, mensen schuiven hem naar voren hij moet vriendelijk glimlachen en maar weer herhalen wat hij al uh, honderd keer gezegd heeft. Maar het is natuurlijk niet zo dat hij nu nog allerlei nieuwe thema's aan de orde kan stellen. Het is toch een beetje afhankelijk van het weer eigenlijk en van hoeveel mensen er gaan stemmen morgen. Niels Heimeriks, in veel staten mag er al uh, dagen gestemd worden, of zelfs weken. Hoe gaat dat stemmen bij jou in Florida? Ja, in, uh, uh, zoals je zegt, de staten de, de verschillen in, uh, in hoe mensen kunnen stemmen. En in Florida kun je op drie manieren stemmen op de dag zelf. Dat doen de meeste mensen. Maar ongeveer, nou ik zou zeggen, een kwart op de helft van de mensen stemt vroeg. Uh, en, en dat kan dan op twee manieren: early voting, uh, dat kon in de afgelopen week, dus dan kun je na een aantal. Uh, uh, locaties waar je dan vroeg je stem uit kunt brengen. Of mensen kunnen ook zeg maar uh, uh, uh, uh, hun, uh, hun uh, uh, stembiljet insturen. En dat noemen ze dan uh, absent, uh, absentee absentee ballots. Dus uh, uh, en, en, en de afgelopen dagen hier, omdat we zo weinig uh, locaties hebben waar mensen vroeg konden stemmen. En we zijn in het afgelopen jaar teruggegaan van we hadden eerst twee weken zeg maar, dat mensen vroeg konden stemmen. Nu is dat teruggebracht tot één week. Dus uh, de afgelopen uh, week is het chaos geweest. Vandaag een vriend van me die uh, wilde gaan stemmen, want die moet morgen, we werken bij de krant. Morgen moet hij uh, uh, naar Delaware. En uh, hij wilde stemmen vandaag en stond 2,5 uur in de rij en heeft uiteindelijk niet gestemd. Wie heeft er eigenlijk baat bij dat uh, early voting? De Democraten of de Republikeinen? Uh, traditioneel is uh, early voting favors Democrats. Dus dat is in het voordeel van de Democraten. En uh, de absentee uh, ballots. Uh, er gaan iets meer uh, de kant van de Republikeinen op. Maar al met al, voor Florida is uh, early voting is, uh, goed voor Obama. Oké. Okay. Meneer Dietrich, um, het wordt een spannende strijd. Dat lezen we al de hele dag hier. En dat wijzen de peilingen ook uit. Moeten we ons voorbereiden op een ellenlange verkiezingsnacht? Too close to call? Nou, ja, dat zou heel goed kunnen. Niemand weet dat natuurlijk zeker. Uh, het hangt er dus echt heel erg vanaf hoeveel mensen er gaan stemmen uh, in de Oostkust. Bij ons in New York, New Jersey, dat soort staten is het enorm koud geworden. Mensen zijn natuurlijk door die sand, die storm, uh, ja, ook wel aan andere dingen gaan denken. Dus het zou best wel eens zo kunnen zijn dat een heleboel mensen die oorspronkelijk dachten... nou, laat ik maar gaan stemmen, dat die niet opkomen dagen. En dan hangt het natuurlijk ook weer vanaf uh, ja, welke groepen mensen dat zijn. Dus um, daardoor is het ook heel moeilijk om een uitslag te voorspellen... Uh, ik zie wel dat mensen zich steeds meer bezorgd gaan maken, althans de Obama-aanhangers. Dus er worden allerlei laatste telefoontjes gepleegd, ga stemmen en mensen bieden vervoer aan om naar het stembureau te gaan en dat soort dingen. Maar uh, nou ja, het, het gaat er echt enorm ontspannen. Hebben de kiezers er nog wel zin in na al dit verkiezingsgeweld of proef je ook een soort van vermoeidheid? Oh, absoluut. Uh, een heleboel mensen in mijn omgeving die zijn het zo spuugzat. En dan en niet alleen alle beloftes die de kandidaten doen... dat zien we natuurlijk in Nederland ook met politici uh, in de verkiezingscampagne. Maar hier in Amerika is het wel helemaal uit de hand gelopen... qua financiering van de verkiezingscampagne. Er gaat ongeveer 2 miljard dollar in om, 1 miljard per kandidaat. Eigenlijk alleen maar om uh, spotjes te kopen op de televisie... Uh, en filmpjes te laten zien waarom de ander niet deugt en zij wel. En uh, ja, mensen zijn, zeggen, we hebben daar zo genoeg van. Door de Sandy Storm zien we dat de stad New York niet eens ervoor kan zorgen... dat mensen die dakloos zijn geworden, goed onderdak krijgen. Er is gewoon geen geld voor en mensen betalen natuurlijk ook wat minder belasting. En mensen zeggen, waarom gaat dat geld niet daar naartoe... in plaats van naar die onzin van politici uh, hmm. tegen elkaar opboksen. Dus ja. mensen zijn er echt, uh, hebben daar echt schoon genoeg van. Beetje desillusie. Niels Heimerik, Boris Dietrich, we gaan het zien morgen. Hartelijk dank allebei vanuit Amerika. En ik kijk naar mijn staatssecretaris hier aan tafel. Gaan jullie ook de hele nacht doortrekken om te zien wie het in Amerika wordt? Is er iemand die dat gaat doen? Ik had nee, het in mijn agenda staan, maar ik heb het vandaag <laughs> geschrapt. Nee, ja, ja. Dat is voor Was er überhaupt de, de afgelopen dagen tijd om dit nog een beetje te volgen? Wat, wat er in Amerika gebeurt? Ja, Vraag okay. ik aan, aan u allen als politieke dieren. Ik nee. zie sommige nee ja, nou, lege blikken. Het zit gewoon in je genen. En je wil heel graag weten wat er aan de andere kant van de oceaan hmm. gebeurt. Dus ik, ik denk dat ik uh, gewoon steeds even ga slapen. En dan even weer, oh. zo, zo zit ik in elkaar. Even tien minuten uh, kijken. Ja, en dan. Ja, ja, uh, ja, ik moet echt wel even weten hoe het afkomt. Ja, is er iemand van u die denkt dat Mitt Romney de volgende president is? Het blijft ernstig. Nou, nou Blijf niemand uit. zegt dat. Nee. Nee. Wie, wie zou er beter zijn voor Amerika, Frans Wekers? Romney of Obama? Nou, daar laat ik me niet doorvraag. Waarom laat niet? Dat, nee, laat het is zo ver aan. weg. Nee, laat dat maar aan de Amerikaanse kiezer over. Dat was Frans Weken. Maar is er iemand die wel een uh, uh, uh, ja, voorkeur heeft? Koverdaas? Ja, uitgesproken voorkeur voor Obama. Maar uh, dat lijkt me ook niet echt een verrassing voor een PvdA. Ik geloof dat 95% van de Nederlanders staat achter Obama. Nou, ja, wat ik, wat ik wel belangrijk vind is dat, uh, uh, van dat het zorgstelsel... wat uh, Obama tegen alle klippen op heeft ingevoerd in Amerika... Mm. dat dat de kans moet krijgen om een aantal jaren zijn gelijk te, te bewijzen is uh, een uphill battle voor Obama geweest. En ik denk uh, dat de veel Amerikanen nog ergste twijfels hebben... of dat eigenlijk wel goed is. Maar ik denk dat als ze de gevolgen daarvan een beetje gaan ervaren... dat ze er blij mee zullen zijn. Dus ik hoop eigenlijk... Het niet te van veranderen, hoor. Fred, Obama heeft heel goed gekeken naar het Nederlandse stelsel. Uh, ik heb uh, toch wat, wat tips van overgehouden. Hij moet ja. wel ja. tijd krijgen dat het even rijpt... en dat ze lijkt het kunnen mij waarderen. Dat is erg belangrijk er voor de Amerikanen zelf ook, trouwens. Fred, ja. even... Um, er is veel gezegd over de verk verkiezingscampagne hier in Nederland, dat het steeds Amerikaansere trekken heeft gekregen. Mooi hè? Uh, ik vind dat persoonlijk mooi. Ik, ik geniet ook. daarvan. Maar ik ben natuurlijk een halve Amerikaans, of een hele eigenlijk. Um, is het een goede zaak? Want we hoorden ook net Boris Dietrich zeggen... dat er ook een, een soort discrepantie is tussen wat er in de werkelijkheid gebeurt... en hoeveel geld er uitgegeven wordt aan zo'n campagne. Dat mensen denken, waar is dat voor nodig? Nou, ik denk de financiering van verkiezingscampagne... dat een heel ander onderwerp is. Mm -hmm. Dat je daar goed op moet blijven letten hoe dat gebeurt. En dat dat allemaal integer is. Dus ik denk dat dat wel heel belangrijk is. Maar ik heb er niks op tegen dat... Nou ja, dat hebben we eigenlijk in Nederland ook wel gezien... dat de campagne zich ook wat meer, behalve op de inhoud, ook op uh, personen richt. En dat is eigenlijk al een aantal jaren aan de gang. En daar kun je wel van zeggen, dat is niet goed, het moet over de inhoud gaan. Natuurlijk moet het ook over de inhoud gaan, maar het gaat ook over personen. Is er iemand gaan. die zich daaraan gestoord heeft dat het zozeer over personen ging deze keer? Frans Wekers? Nee hoor, absoluut niet. Uiteindelijk zijn het personen die het moeten doen. Je kunt een fantastisch programma hebben. Maar wanneer je niet de personen hebt die het, uh, die het moeten gaan doen, ja dan... Uh, dan houdt het snel op. Mensen moeten echt maar. vertrouwen erin hebben. Ja, het is heel bijzonder om heel veel volkenstemmen te krijgen, heb ik gemerkt. Want daar word je ook een beetje verlegen ja, een van zijn. bijna. Ja, ja omdat... verlegen van. Of ja. juist uh, trots misschien ook, ook? wel. Ook wel, maar, maar je beseft erom goed... dat als mensen in het uh, stemhokje staan... en ze kruisen jouw naam aan... terwijl je geen lijsttrekker bent. Want u uh, had heel veel stemmen, hè? Ik ja, weet het niet meer uit mijn hoofd, maar... 192.000, ja, oh, dat is echt ja. wel uh, heel veel. Zet ze maar zo op een rijtje. <laughs> ja, maar... maar Facebook, vrienden. Als ik nu uh, op mijn tandem hier door de stad fiets... dan uh, roepen heel veel mensen... Hé, hey Kleinsma, we hebben wel op je gestemd, hè? En nou uh, ga je ervoor staan ook, hè? Weet je dat? En uh, dat betekent dus dat je... Ja, het is noblesse oblige. Je moet dan ook echt wel... moet dan leveren, als ja. mens, als staatssecretaris. Mevrouw wil... Mansveld, wat gaat u morgen doen? Aan het werk. Oh. Met wat? <laughs> er is een helpprogramma, een inwerkprogramma. Ik zeg altijd lezen en luisteren. Dat is de eerste weken van we, goede keuze. We hebben niet eens tijd om iedereen te vragen wat hij morgen gaat doen, want ik hoor de tune alweer. Gaan jullie weer meezingen met de tune? Want dat ja, deden ze allemaal ja. aan het begin. Ja, ja. En dat was zo schitterend. En ik weet niet of iedereen dat thuis heeft gehoord, dus nu in de herhaling. Heel graag. Oké, okay, dan gaan we. Als het we... kan... Er zit volgens mij geen zang bij. Over voor Over 4,5 jaar. ik <tie> <tie> <tie> <tie> stop met <meer> roken. Hoe <tie> glas Schitterend. Hartelijk dank allemaal. Graag gedaan. Dank. <tie> <tie> en straks, is